Wil jij racen op circuitpark Zandvoort? Dat kan, maar dan wel op de fiets. Voor Fight Cancer. 17 en 18 juni. De 24 uur race op het circuit. 24 uur fietsen met een eigen team voor onderzoek naar kanker. Doe jij mee? Ga naar cyclingzandvoort.nl